En misschien weer een hele kleine meditatie om ons te verbinden met het licht buiten ons en met het licht dat we zelf zijn. De gigantische kerncentrale die we zelf zijn. Waar je alles in op kunt lossen. Alles wat je tegenstaat, waar je het verdriet over hebt. <kijkt> waar je moeite mee hebt. Waar je problemen liggen. Adem het in. In dat enorme licht dat jij bent. Het is maar een, een, een miljoenste, een miljardste van een speldenprikje. Al die problemen van jou. En die lijken misschien wel heel erg groot. Maar adem ze gewoon in. In dat licht. In die kernreactor die je zelf bent. En laat het daarin oplossen. Zodat het licht jouw problemen kan dragen zodat het stukje God dat jij bent, jouw problemen kan dragen. Want je hoeft het niet alleen te doen. Ja, dus zet je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Voel het kloppen van je hart. Misschien ben je vandaag wel heel druk bezig geweest en ben je gehaast achter je computer gaan zitten of dingen gaan doen die je wilde doen en bent gaan luisteren. Maar adem rustig even in, maak de verbinding met dat licht buiten je, in het licht binnen in jouzelf en luister naar het kloppen van je hart. Maar voel, voel dat je rustiger wordt. Voel dat je ook rustiger kunt luisteren. En voel dat je een ziel bent en je een lichaam hebt. <coughs> De volgende lezing of reading, zo je wilt, komt als antwoord... Op de volgende vraag. Het antwoord is nogal heftig. Nou, niet al de, de hele tijd, maar van tijd tot tijd. En, en nu is het de tijd, en niet wellicht, nu is het de tijd, nee, nu is het de tijd dat wij alle wakker dienen te worden. En soms gaat dat met geweld gepaard. Tja, dat is geen goed spreken, hè? Maar luister goed. Hier is de vraag: de vraag is of de verbinding tussen de islam en het christendom weer helder te maken is. Er lijkt veel gelijk, maar ik bedoel, zegt de schrijver. Ik bedoel even alleen het punt dat de islam niet overweg kan met de drie eenheid. En hij zegt tussen haakjes, even in mijn beperkte en mogelijke onterechte woordkeus: Allah is één en alleen, de zoon kan daartoe niet behoren. Ja, en dat is dan heel bijzonder. Ik, ik kom net terug van een, vanuit nou, uit Amerika, waar ik mensen heb ontmoet die zichzelf de eerste christenen noemen. Het zijn wel Amerikanen, maar het zijn Armenen. En zij denken er eigenlijk ook zo over. En dan hebben ze het wel over de drie eenheid maar de zoon is dus op een andere manier dan... Um, in het christendom, in de rest van de wereld. En in de afgelopen dagen zijn er ook in mijn omgeving hevige discussies gevoerd over beide religies. Vaak viel het me op dat als ik het antwoord gaf, als ik het hier zo meteen, zoals ik het hier zo meteen zal zeggen, de mensen het niet wilden horen of het geheel anders interpreteerden. En soms zei ik het meerdere malen en diende ik dat ook te doen. En nog hoorden de mensen het niet en gaven een commentaar dat ver afweek van waar we het in eerste instantie over hadden gehad. Toch op een bepaald moment, door het steeds rustig te herhalen, waren mensen in staat om in zichzelf te luisteren, toen pas begrepen ze de woorden. Zo kan ik me voorstellen dat niet iedereen met een rustig gevoel, met een rustige moed hiernaar zal luisteren. Er is natuurlijk een hele hoop emotie over dit onderwerp. En velen zullen het verwerpen en niet meer naar de woorden luisteren. Wel naar de gedachtegangen die vanuit henzelf naar boven komen. Dat is niet erg. Er kan altijd nog naar het archief geluisterd worden, als je dat zou willen. Maar weet dat je eigen gedachtegangen een geheel eigen leven gaan leiden, als je het er op een bepaald moment niet mee eens bent. Of dat je je ergert, of dat je met verbazing luistert. Het is toch heel wat om zonder oordeel, of zonder veroordeel, of vooroordeel te luisteren. Het is toch heel wat om alles te accepteren wat een ander toch zomaar zegt. Om niet in verontwaardiging gelijk het gelijk te willen hebben. Daar is elegantie voor nodig en rustig luisteren en kijken hoe je ermee omgaat accepteren dat er ook andere wijzen van denken zijn en accepteren dat het universum geen verschil maakt geen verschil tussen mensen maakt allen in volledige liefde bezit. Maar goed, in principe zijn er niet eens zoveel verschillen tussen de twee vormen van religies. Je zou kunnen zeggen dat er veel te zeggen valt over de verschillen die in de loop van de afgelopen honderden jaren voortgekomen zijn. Maar net zoals de verschillen zijn. Zo, maar, nee, laat ik het zo zeggen. Maar net zoals de verschillen zijn de mensen in al die honderden jaren bezig geweest om elkaar te ontmoeten. En hebben met bijzonder veel genoegen hun gedachten uitgewisseld. En velen hebben van elkaar kunnen leren. En misschien zijn er nu helaas wat meer verschillen bijgekomen. En we kunnen deze verschillen nu ook in al zijn hevigheid aanschouwen. Toch is het verzoek om de grote verschillen naast ons neer te leggen, er als het ware van een Afstand naar te kijken en er niet over te oordelen of te veroordelen. Waar de grootste verschillen zich voordoen, is bij mensen die vanuit een vroege tijdperk ineens in een totaal andere wereld terecht zijn gekomen. Het vergt ontzettend veel inspanning om de tijd te overbruggen van eens en nu. In de samenleving waarin wij hier op dit moment leven. Het een kan nooit zonder het ander. En waarom zeg ik dit? Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, deze mensen hebben een taak. Een taak als het ware die niet gelijk aan hen gezegd zou kunnen worden. Want velen zouden het niet begrijpen. Maar wel een taak op aarde om de westerse wereld sneller te laten ontwikkelen, Ze zijn het zich niet bewust. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het licht nog niet begrepen. En ze houden zich wanhopig vast aan de schijn Veiligheid van het beperkende denken. En willen niet anders dan diep in een vorm van religie zijn. Een fundamentalistisch denken, zeggen wij. Maar voor hen is het niet anders dan zich veilig voelen in hun beperkingen. Kijk om je heen. En zie hoe er over deze groepen fundamentalistische Mohammedanen gesproken wordt. Ze geven daar aanleiding toe, maar kijk vanuit hun standpunt. Ze zijn volkomen onwetend van het bewustzijn dat inmiddels in deze westerse wereld is. Je zou dus kunnen zeggen dat minder ont ontwikkeld bewustzijn in grotere talen naar een bewuster ontwikkeld, bewustzijn, is verhuisd, door welke gebeurtenissen dan ook. En er kwam een grote volksverhuizing op gang, die zijn invloed in de westerse wereld heeft. En niet alleen de positieve invloeden, die zijn er onmisken, onmiskenbaar. En we dienen daar ook dankbaar voor te zijn, dat er zo'n verscheidenheid aan mensen met en bij elkaar leeft. Maar hier gaat het om mensen die zich niet wensen aan te passen. Die zich als het ware gegroepeerd hebben in de beperkte vorm van denken. Een vorm waarin, waar zij zich in hun onbewust prettig... Nou, laat ik het zo zeggen, een vorm waar zij zich in hun onbewust zijn... Prettig bij voelen, maar ook een vorm waarin mensen, die gebruik van hen wensen te maken, zich een bijna willo-slachtoffer in de schoot gevonden, hebben gevonden en gekregen. Kijk wat deze zogenaamde negativiteit doet. Met nadruk zeg ik zogenaamde, omdat negativiteit in het universum niet bestaat. Dus kijk naar die groep... die overigens niet eens zo groot is... als er gedacht wordt. Want mensen zijn zich toch aan het ontwikkelen. En willen daar toch niet iedereen deelgenoot van maken. En wellicht de angst om uit de groep gestoten te worden of anderen te kwetsen. Dus houdt men vaak de mond en gaat de eigen weg. Maar kijk naar die groep. Kijk wat het de brengt. Hier in dit land spreken mensen toch zomaar over de eigen godsdiensten. Over de eigen vormen van religie. En het nadenken en het spreken erover is ineens helemaal populair geworden. Nog niet eens zoveel jaren geleden stond er op de voorkant van een bekend weekblad dat God dood was. En kijk, wat het teweeg brengt, niet die voorkant, nee, juist de mensen die zich gedreven voelen in hun religie, die men fundamentalisten noemt. Maar zie dat daardoor juist andere mensen aan het denken worden gezet. Graag wil ik je dus wijzen op die zogenaamde negatieve kant. Kijk wat het met mensen in dit land en andere landen in de westerse wereld doet. Zie hoe positief het werkt. Ze spreken weer over hun geloof, ze denken erover na. Er zijn andere vormen van geloven gekomen. De mensen gaan goed nadenken over waar ze vandaan, vandaan gekomen zijn en waar ze naartoe gaan na dit leven. En vooral wat God voor hen betekent. En mensen gaan zich verdiepen in het woord God. Zien dat er meerdere betekenissen zijn voor het woord God. En over de verloren woorden, de verloren kennis. De verloren woorden zijn niet anders dan de woorden. Vanuit het innerlijk, dus de innerlijke taal. De woorden dus, die binnen in ieder mens nu nog verscholen zitten. Maar die bij hoe langer hoe meer mensen naar boven komen. Het is juist door het laag bewustzijn, als ik het zo mag zeggen, dat een hogere vorm van bewustzijn nog meer gaat nadenken en soms erover oordelen en hevig veroordelen en hoe verder een mens in zichzelf denkt. dan niet meer gaat oordelen maar gaat zien waar de ogenschijnlijke negatieve vormen de positieve vormen een duwtje geven als het ware men gaat onherroepelijk nadenken en zich vragen stellen als de vraag die hierboven beschreven is. Lange tijden leefden de mensen vanuit zichzelf, vanuit, vanuit hun innerlijke zelf. In die tijd waren er farao's, priesters, hoge priesters, mannelijke en vrouwelijke. De mensen, het volk, leefden in dezelfde vormen van denken. Ze hadden niet dezelfde eh, rituelen, zou je kunnen zeggen, maar toch straalden de farao's, de priesters en de hoge priesters iets uit, zodat het volk ook in die liefde dacht. Dus mensen leefden van binnen uit zichzelf. Ze wisten dat alles één was. Zelfkennis, het nadenken over het eigen leven, over het werkelijk leven, was bekend aan zoveel mensen en waardoor deze ingewijden verspreid over andere landen, naar landen in het zuiden, in het noorden, in het westen en in het oosten. Vandaaruit zijn er in de loop van de duizenden jaren de eigen regels bijgekomen, omdat mensen afdwaalden van hun werkelijke zelf en dachten dat ze het zelf konden, dat hun eigen ego het kon. Zij verlieten zich niet meer op de God die ze zelf waren en lieten het vervolgens aan anderen over, om over de dingen na te denken en legden de verantwoording niet meer bij zichzelf, maar bij anderen. Op die momenten in de geschiedenis zijn er verschillen ontstaan mensen wilden het voor het zeggen hebben en maakten nog meer regels waar iedereen zich aan moest houden uit angst wellicht om alles kwijt te raken zo heeft zich een van de hogere bewustzijnsvormen zich bereid gevonden om op deze wereld zo'n 2000 jaar geleden nogmaals over de liefde te spreken het was een ziel met een zeer hoog bewustzijn die in samenspraak met vele intelligenties uit de kosmos besproken heeft om op aarde te komen. Toch heeft het nog honderden jaren geduurd voordat de juiste samenstelling gekomen was om vanuit ook genetisch oogpunt geboren te worden hier op aarde. Deze mens die genoemd wordt de Zoon van God gaf door eigen voorbeeld en sprak Vanuit zichzelf, over de liefde, over het leven vanuit de goddelijke werkelijkheid. Er verzamelden zich mensen om hem heen, die elk na verloop van tijd ook weer verschillende richtingen opgingen om de woorden te vertellen, de verloren woorden in de wereld te vertellen. De woorden. Die in die tijd ook inmiddels weer vergeten waren bij zoveel mensen, woorden dus die zich in hun herinnering hadden genesteld en die nooit verloren waren gegaan. De verloren woorden die in het oude Egypte normaal waren, die in Atlantis normaal waren en die nu ook in deze tijd weer naar boven komen. De mensen die zich verspreiden. Zo'n 2000 jaar geleden, om te spreken over de goddelijke liefde, deden dit in vele gebieden van de wereld. Zo ontstonden er weer opnieuw mensen, die dit weer in een frame wilden doen, die het weer met regels van de aarde wensten uitleggen. En het leek alsof de mens weer in dezelfde val stapte. Het ego werd opnieuw, belangrijker gevonden en zelfs in één bepaalde vorm van religie werd iedereen die zich niet aan de eisen van hen die zich bovenaan waanden, waanden gedood deze vormen die zich afkeerden van de liefde maar wel liefde predikten in hun kerken waren het omgekeerde van amor van de liefde en zij moorden in bepaalde tijden dat het een lieve lust was. En het was ook niet anders dan een, ja, een vorm van religie, een kerk die op hardheid van een steen gebaseerd was. Anderen die zich in diezelfde periode, dus zo'n 2000 jaar geleden, waar ik het daar straks over had, naar Frankrijk hadden verscheept, vestigden zich in dat land en vormden zo een hechte en liefdevolle broederschap. Leefden hun leven vanuit de goddelijke liefde en waren zich bewust van het leven hier op aarde, het leven dat met een hoofdletter geschreven dient te worden zij waren het die de ingewijden waren die de werkelijke liefde van de mens die 2000 jaar geleden op aarde kwam verspreiden toch werd alles wat hen lief was vermoord deze kennis van het hart is nooit verloren gegaan hun boeken als bewijzen dat ze ketters waren liggen in de kluizen van Rome zo komen wij terug op de strenge leer van de moslimfundamentalisten. Ook voor hen geldt, duidelijk zijn. Willen we dit nog? Accepteren wellicht. Maar duidelijk zijn in wat wel en niet kan in een land met een hoger bewustzijn. Overigens, laat het wel gezegd zijn dat er onder de godsdienst en religies, die wellicht secten zijn, zich vele, vele goede mensen bevinden en bevonden en bevinden. Mensen soms met een hoog bewustzijn om nog eenmaal in een incarnatie de ervaring op te doen van volslagen beperkingen. Wellicht hadden ze het in hun leven in al hun levens proberen te ontwijken. Maar elke ervaring dient gedaan te zijn, dient geleefd te worden. En zo kan het komen dat er mensen bij zijn, dat er, die het welzijn van de mensheid ook voor ogen denken te hebben. De mens van 2000 jaar geleden... Jezus genaamd, was een zoon van God. De mensheid, de mens, is ook een zoon van God, een dochter van God. Maar laat ik het duidelijker uitleggen. Mensen die vanuit de ziel leven, die de ziel, het stukje God dat zij in hun leven hebben laten komen, die mensen zou je die aparte benaming kunnen geven. Zoon, dochter, zoon van God. Al bij de geboorte. Levens vanuit het gods. Vanuit het godsgevoel denken. Dus bij hun geboorte al vanuit dat Christusbewustzijn, zoals wij dat hier in deze westerse wereld noemen, al denken. Dus niet de mensen die in de dualiteit van de aarde leven, maar het ene is ook het andere. Alle mensen zijn kinderen, zonen en dochters van God. Zijn moeder, Maria, die ook leefde vanuit die liefdegedachte? De ziel dus, die ook de dualiteit overwonnen had in eerdere incarnaties, maar die teruggekomen was op aarde om deze mens geboren te laten worden? Deze vrouw was, tussen aanhalingstekens, onbevlekt, zoals men dat is gaan noemen. En zoals dat dan ook in de Bijbel staat. Maar dat betekent niet meer en niet minder dan dat ook zij vanuit de ziel leefde. Dus om het in deze tijd terug te koppelen, wij zouden zeggen, zij heeft ook het Christusbewustzijn. Zo zou je dus kunnen zeggen dat deze vrouw een dochter is van God. In de Bijbel worden mensen met dit bewustzijn gezalfden genoemd. Er is nauwelijks iets meer, iets meer over in de geschiedenis van de Bijbel dat refereert aan het leven van deze vrouw. Als we nu naar al die secten kijken, naar al die kerken kijken, die van zichzelf denken, dat ze de echte liefde van God, van Jezus, van het universum prediken. Van God zeg ik, maar het is gelijk aan alle andere namen die mensen gegeven hebben. En Allah is nog niet eens zo geheel vreemd, het is uit een taal die lang geleden is vervlogen. En de betekenissen zijn gelijk. De groep mensen die zich in Frankrijk heeft gehuisvest en die een bloeiend bestaan had, heeft hun denken doorgegeven, maar wel in uiterste liefde, zonder dwang en zeker zonder de ander te beperken in zijn of haar denken. Ze spraken nauwelijks over de persoon Jezus, zoals dat door anderen werd gedaan. Ze wisten dat hij belangrijk was geweest en er waren vele boeken over de kindertijd van deze mens, ook over zijn latere leven, zijn vrouw en kinderen. Die andere gelovigen gingen de persoon Jezus op de voorgrond, op de voorgrond zetten, om zijn lijden te tonen, zodat de mensheid zich schuldig moest gaan voelen en boete moest gaan doen. Zij zouden dan regels maken waarin de mens van toen zich in kon voelen en beperkingen opleggen, zodat de mens zich aan hen konden vastklampen in hun wanhoop. Vrouwen werden niet toegelaten in hun kerk en ze legden vrouwen beperkingen op, die nog steeds in de westerse wereld gelden. En zo gebeurde het en nog steeds heden ten dagen zijn er mensen die bij deze kerken, Sekten zou je ook kunnen zeggen, die angsten hebben als ze op een andere manier, op een andere wijze gaan denken. En daar gaat het om, om het losmaken van al die mensen die in grote angsten leven. Die denken dat ze niet meer in de hemel komen. Die denken dat ze in de hel komen, gewoon omdat ze anders gaan denken het is zwaar het is een zwaar en moeilijk proces om los te komen van beperkende beperkende vormen stel je voor dat er in korte tijd want het is al door 2 voor 12 de verandering in het denken van de mensheid moet komen moeten omdat alles aan verandering onderhevig is alles in het universum gaat naar een hoger bewustzijn, naar een hogere trilling, naar een andere trilling. En alle hemellichamen gaan een stapje verder in hun evolutie. evolutie. Zo ook de aarde. En de aarde kan niet achterblijven, doordat er nog te veel mensen zijn met een lager bewustzijn. Het bewustzijn van de mens op aarde dient, nee, moet hoger worden de aarde kan niet achterblijven alles dient tegelijkertijd mee te gaan in onze westerse wereld wordt Jezus als de zoon van God gezien maar niet door alle mensen maar zoals ik je hier al uitlegde is hij ook de zoon natuurlijk is hij de zoon net zoals Mohammed ook de zoon is maar ook alle mens die het Christusbewustzijn, zoals het nu heet, in zich weten, in zich hebben. Zoals de hele mensheid in zijn geheel ook de zoon is, waarvan de zielen van die mensheid ook totaal de gelegenheid krijgen om hier op aarde in een versneld tempo door het leven hier op aarde te leven, om zo tot die grote bewustzijnsvorm te komen, om er in te komen, om het. Te zijn. En ja, je vroeg over de drie-eenheid. Bij de oude volkeren is er altijd de betekenis van de getallen als heilig gezien, de wetenschap van de getallen, de heilige geometrie. Ook de drie-eenheid vormen. Het simpele feit dat het getal drie ontstaan is door de samenvoeging van één en 2. Zo kunnen we de drie eenheid zien. Het wijst ons op het ontstaan van de geordende kosmos uit de dualiteit van de oorspronkelijke chaos en de eenheid van het scheppende principe. Wat dat betreft is in alle vormen van Gods beleving de derde vorm. De Heilige Geest ook aanwezig. En het is niet anders dan de mens zelf. Het denken om tot de menselijke God, de goddelijke mens, te komen. Maar ook het overkoepelende goddelijke orgaan. Het onnoembare. Of, zoals sommigen zeggen... De opperbouwmeester van het heelal, de omnicreativiteit. Voor mij is het onnoembare, voldoende. In die vorm zullen wij allen de zijne tijd in verglijden. als ons bewustzijn grote hoogten heeft bereikt. Als wij kunnen begrijpen wat nu nog onbegrijpelijk lijkt en ongrijpbaar is. De kerk, de religie die de drie-eenheid tot zijn belangrijkste vorm heeft gemaakt, heeft dat ook veel belangrijker gemaakt en het als van hen zelf uitkomend iets gemaakt. Toch is dat drie-eenheid gevoel er altijd geweest. Alleen die vorm die deze secte eraan heeft, eraan geeft, is niet overgenomen door de volkeren die in het verre oosten leven. Niet door de oorspronkelijke bevolking van Noord- en Zuid-Amerika. Niet door de eerste christenen. En hun denken was gelijk aan het denken van, het, van de mensen in Frankrijk. Waar ik het over had. Zie, je, er is dus een wereldvoelen, noem het godsdienst, zo je wilt, die overal gelijk is in principe. En dat principe is ook bij de islam aanwezig. Ook bij deze vorm van religie hebben de mensen er dingen bijgemaakt, totdat de mensheid weer teruggaat naar zijn oorspronkelijke liefde-denken en het leven daarvan uit. Dus kijk goed, vol in de woorden, het islamfundamentalisme zal als het ware gebruikt worden om een andere vorm die nu nog hevig op aarde is, tot een einde te laten komen. Want de diepe werkelijke waar waarheid kan niet in een systeem worden gegoten. Is, wel het is het wel het geval, dan komt het zeker niet van de liefde vandaan. Dit zal niet zomaar gaan, maar dat het gebeuren gaat, staat vast. Het is al in vele profe profetieën vastgesteld dat hun einde is. Nabijheid, nabij is. Het einde van de kerk die het omgekeerde is van liefde, de amor. Dan komt de werkelijke vorm terug, de vorm die door bijna alle volgelingen van Jezus is doorgegeven en die bijna 2000 jaar lang de kop ingedrukt werd. De werkelijke volgelingen volgling, die vermoord werden die verbrand werden en die gehangen werden. De werkelijke vorm, de enige echte vorm van het christendom, die vorm zal gelijk en is gelijk aan de diepe aard der dingen in de mystieke islam. In alle andere religies die vrijheid van denken en geen beperkingen aan mensen opleggen. Het is hetzelfde. De kennis van het hart, de kennis van de liefde, de kennis van God in onszelf, zo kunnen we het ook noemen, die inzichten, die kennis die altijd in de mensheid aanwezig was, de kern van God van het onnoembare. Altijd al aanwezig, van Lemuria tot Atlantis, van Atlantis tot Egypte, en de wereld over, en van daaruit met Mozes, naar Jezus, Mohammed, Boeddha en vele, vele andere zonen en dochters van het onnoembare van God. Naar de Albigensen, de Kataren, de Patarenen en de Publikanen in Frankrijk. En in Zuid-Frankrijk de Wal, Densen, naar onze tijd. Het Aquarius tijdperk of New age. Lees goed de diepere betekenis wat er in de moderne boeken staat. Het is het boek van. Nou, ik wil niet reclame maken, maar lees het boek van Dan Brown nog eens een keer, van de Da Vinci Code. En zie de diepere betekenis van dit boek. Het staat erin, net zoals ik het hier ook gezegd heb. Maar heb je het gehoord? Het zegt exact hetzelfde en ook in versluierde woorden net zoals ik het heb gedaan want dat is helaas nog steeds nodig fanatisme niet kan redeneren. En mag ik dus de vragen stellen ontzettend hartelijk bedanken voor zijn vraag. Het heeft me in staat gesteld om hier um, ja, over na te denken, in mezelf de dingen erboven te laten komen en ook te zien waar, van waaruit, waar waaruit de kennis geput kon worden. Ook in mij ligt een leven waarin, waarin ik de beperkingen wilde ondergaan van de religie waar we het net over hadden, om ook dat te leren. Maar ook vanuit het, het werkelijke leven, het, zoals wij nu het Christusbewustzijn, zoals we dat dan noemen, het ook weer weg te laten zakken in een leven en het weer opnieuw te moeten van je ziel te verkrijgen in dit leven weer. als je niet oppast ben je het zo kwijt. Blijf in dat liefdegevoel. Dus ruim op tijd voor deze, voordat deze lezing uitgezonden zal worden, ontving ik een e-mail van de vraagsteller. En daar bedank ik hem ook ontzettend hartelijk voor, want het was werkelijk een genoeg om dat te mogen ontvangen. Want ik heb me best wel, nou niet echt druk, want ik, ik, ik zeg zoals ik het zeg en Jullie mogen ermee doen wat je wilt. Het zijn jouw gedachten. Jij bepaalt hoe je erover denkt. Maar ik heb daar toch over na zitten denken. Komt het wel goed aan? Begrijpt hij het? Eh, niet dat ik je minder, minder neerzet, lieve vragensteller. Maar toch denk je daarover na? Heb ik het wel goed uitgelegd? Ben ik wat duidelijk geweest? Ben ik niet al te versluierend bezig geweest? Heeft hij het wel begrepen? En je wel. En hij schrijft, en dat wil ik toch ook heel graag zeggen, hartelijk dank voor je prachtige uitgebreide antwoord. Ik kan mij er helemaal in vinden, het herkennen en erkennen. Mijn vraag was ingegeven door de ongewenstheid van onnodige tegenstellingen en het verlangen dat wellicht door verheldering van standpunten de tegenstellingen snel zouden kunnen verdwijnen. Je antwoord doet me weer beseffen dat we geduld moeten hebben en dat alle processen de tijd moeten hebben om uit te werken. Ik hoop wel dat je lezing er een versnelling aan kan geven. Ik Heb ook vertrouwen dat hoe eerder meer mensen tot dit soort inzichten komen, hoe eerder we een omslag in het bewustzijn bereiken. Waardoor het allemaal ineens supersnel zou kunnen gaan. Een soort plotselinge faseovergang. Ja, en dan spreek ik toch de wens uit dat je, de wens uit dat je er goed naar hebt mogen luisteren. Dat het een het ander nodig heeft, en dat zeg ik dan tegen de luisteraars, dat het een het ander nodig heeft. Dat het een niet zonder het ander kan. Dat om, een, om de dingen te begrijpen, je door ontzettende moeilijkheden dient te gaan. Want bewustzijn is niet overdraagbaar. Je kunt niet zeggen, het is zo en geloof dat nou maar van me. Je dient het zelf te ervaren. En als je het niet wilt ervaren, en het is geen straf, maar dan komt het uit je eigen gedachten voort, de dingen die jij op je weg zult tegenkomen. En dat zijn de gebeurtenissen in jouw leven, en dat zijn de grootste ervaringen. Dat krijg je, dat krijg je van God. Jouw moeilijkheden krijg je als een cadeautje om je te laten zien dat je ook een andere weg op kunt gaan. Want het blijft uiteindelijk altijd jouw keuze. En zo zit het in het grote ook met, met godsdiensten, met religies, met secten. Het staat niet stil op deze aarde. Alles is, alles is in beweging. En kijk vanuit de top van de piramide hoe de dingen zich ontwikkelen. Hoe de werkelijke waarheid, de waarheid van het hart, naar boven komt. Nou, daar wilde ik het bij laten voor deze lezing. Lieve mensen, en ook weer deze komende week, een heerlijke week met alle die je lief zijn, ook je moeilijkheden, adem ze in. Als ze heel zwaar zijn en je kunt ze niet meer torsen, zoals dat zo mooi heet, leg ze in je eigen ziel neer. Het onnoembare wil het graag voor je dragen, maar je moet er doorheen, want jij bepaalt hoe je erover nadenkt. En ja, je kunt natuurlijk ook altijd op mijn website kijken, www dus van Yvonne. hij is geheel vernieuwd. En mocht je vragen hebben, stel ze daar. je krijgt altijd antwoord. En je kunt ook op mijn website nu uh, de, uh, uh, aanklikken dat je alle lezingen um, op een rij ziet. En daar kun je je keuze uitmaken, mocht je dat willen. En je krijgt dus altijd antwoord, zei ik net, op, op vragen die je, die je stelt. En soms worden ze opgenomen in een van deze lezingen. En... Uh, Lieve mensen, nogmaals een heerlijke week en goede avond met alle andere programma's. Bedankt, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag!